Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vandaag zijn er 102 vrachtwagens met hulpgoederen... de grens overgestoken tussen Egypte en Gaza. Dat mailt de Palestijnse Rode Halve Maan, met Rode Kruis daar. Het is het hoogste aantal vrachtwagens tot nu toe... Vooral eten, drinken en medicijnen zijn binnengebracht. En aan brandstof is nog wel steeds een tekort. Maar het lijkt er wel op dat Israël dat steeds meer gaat toelaten. Een hoge baas van het leger heeft dat vandaag gezegd... vertelt correspondent Nasra Habiballa. Hij zei dat als zij op een gegeven moment merken... dat ziekenhuizen in Gaza echt geen brandstof meer hebben... en daardoor serieus in de problemen komen... dat Israël dan toch op een gegeven moment bereid is... om brandstof te leveren. Hij zei dat ze dat dan op zo'n manier willen doen... dat ze zorgen... Dat ze zeker weten dat dat niet in handen komt van Hamas. En als u de 22e deze maand gaat stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, staan er maar weinig kandidaten uit Brabant en Gelderland op het stembiljet. Mijn collega Hugo van der Parre weet hoe dat zit. We hebben gekeken naar de top 20 steeds van de partijen die al in de Kamer zitten of goede kansen hebben erin te komen. Dan gaat het in totaal over 350 kandidaat-Kamerleden. Daarvan komt 8% uit Noord-Brabant, terwijl in die provincie 15% van de bevolking woont van Nederland. Ja, dat is ook een beetje het verhaal in Gelderland. Zuid-Holland is juist oververtegenwoordigd. En dat is op zich niet heel gek. Want veel politici of hun medewerkers die nu kandidaat zijn... wonen in of rond Den Haag. En in een sterrenrestaurant in Valkenswaard in Brabant... staat er een bijzondere vogel op het menu. Kraai. Ja, het is eigenlijk een beschermde diersoort. Maar bij overlast mag hij soms worden afgeschoten. En aan een hele speciale en strenge hygiënische keuring... Komt er dan af en toe zo'n afgeschoten vogel in de keuken terecht? Het is natuurlijk niet zo dat, dat er hier honderden door die keuken heen gaan. Want het is alleen op afschot. Ik heb er dertig nou gehad sinds ik bezig ben. In een klieker gooien, dat vind ik niet kunnen op het moment dat je er iets anders mee kan. Iedereen is altijd een beetje terughoudend als ze het horen. En dan ga ik het gesprek gewoon aan met waarom, hoe en wat en wat ze ook mogen verwachten. En dan zeggen ze, ja, gaan we doen. En op het moment dat ik daarna terugkom bij ze, dan zeggen ze: Ja, het was geweldig. En in andere restaurants staat soms ook een kraai op het menu, onder andere in Amsterdam. Dan nog het weer. De rest van de avond nog veel buitjes verspreid over het hele land. Morgen wisselend bewolkt en weer regenachtig bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 aan dit nummer van Hoefs is dat er ook op dit nummer van Hoefs iemand is te horen die ooit deel heeft uitgemaakt van Cloud Machine. En eerder hadden we een ander voormalig lid van Cloud Machine laten horen, want Richard Lagerwij en Ruud Houding kennen elkaar van dat verhaal... van Cloud Machine. Uh, Richard speelt tegenwoordig bij Hoefs mee... en Ruud doet het tegenwoordig helemaal solo. Dus dat is uh, een beetje het uh, hele verhaal... van de geschiedenis van Cloud Machine... en wat daarna is uh, gebeurd. Maar goed, uh, dit is ook meteen het de derde uur van... Deze alternatieve FM... Want dan heb ik ook meteen een klein beetje een doopcel gelicht. Van twee uh, muzikanten uit uh, dit hele verhaal. Hoefs uh, is nog steeds bezig in de popronde. Want daar maken ze net als bijvoorbeeld Panda aan de En zo dadelijk gaan we ook nog iets uh, laten horen van Demi Lotus. Die maakt ook deel uit van die popronde. Dus het, uh, het, het is wel een beetje spitsuur in dat opzicht. En ik heb. Dat is ook weer een aardig uh, verband. Wat uh, betreft wat heeft Hoefs met Johanna Jorgoed te maken? Nou, alles. Want tijdens de popronde van Haarlem speelde Johanna Jorgo in de Wolfhound. Dat is zo'n uh, beetje zo'n uh, gewelf ergens onder een, een of ander uh, Ierse keuken en pupachtig verhaal in Haarlem. En wie stond er op uh, de eerste rang mee te, uh, mee te swingen op uh, de muziek van Johanna Jorgo, de jongens van Hoes. Hier is dus die dame die afkomstig is uit Groningen. En die maakt hele donkere postpunk. En eigenlijk met een... Stevig randje, moet je maar horen. Het nummer dat heet Liar. Van de week ook weer een een of andere download link. En dat was dan weer een Amerikaanse variant van een Dropbox. En dan ineens moet je het materiaal er even uit zien te plukken. Waarbij die Amerikanen zo slim zijn dat je dan gelijk een hele abonnement erbij krijgt. Zat vast aan dit. Het is wel een Nederlandse band trouwens. Veseline heten ze. En ze brengen het materiaal meer uit voor het buitenland dan hier in Nederland. Maar goed, ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen. Je moet, je moet iets geduldig zijn, Jaap Koper. Dan, dan komt het voorzelf allemaal wel goed. Uh, het komt van de EP Necromancer. En je hoorde de, de titelsong van die EP. En daarvoor hoorde je Johanna Jorgou van uh, uit Groningen. Ze heeft een Roemeense achtergrond. Maar ze studeert in Groningen en dat is niet alleen muziek, maar ook natuurkunde schijnt ze te doen. Dus deze Johanna Jorgo. en uh, Liar is de laatste single en ze doet uh, uitgebreid mee. Net als bijvoorbeeld uh, Panda Namaar en later waar ook wij op terugkomen is Demi Lotus bij de popronde. Want uh, daar is zij uh, in te zien. Dat geldt niet voor dit uh, fijne tweetal. Ze komen uit uh, de gemeente Zaanstad. En Ik vind het allemaal een van de twee is zelfs ook geweest. Ik heb het over middenweg. Want, vrijheid. Want als het niet gebeurt, dan blijven we allemaal maar aan de kont hangen van, uh, van man. Die zegt wat alle te doen. Eén vuist voor de vrijheid. Twee vingers voor de beast. Drie ogen open. Yeah. Dat is de lijf die je kiest. Uh. Eén vuist voor de vrijheid. Twee vingers voor de please Drie ogen open Ja, dat is de life die ik kies Duizelige dagen, misselijk verklanken. Ongezonde mindstate, ongelijke kansen Verraderlijke leningen, uitgebuiten landen Radicale meningen, altijd twee kanten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 Drie light die I'm at the table. De nieuwe Leuna, dames en heren thuis. En het nummer dat heet GAME. Ik, eh, ik had het toch uh, van elkaar gekregen. Je, je, ik heb zo'n afpeelsysteem hier in deze studio. En op een, een of andere manier. Uh, converteert hij gewoon de audiobestanden van alleen maar Leuna niet. Ik weet niet wat dat is. Ik uh, denk dat de uh, free player zoiets heeft van. Uh, dat speel ik niet. Maar ik heb nog altijd nog een uh, VLC Media Player. En daar pakt hij het audiobestand dan gewoon weer wel op. Kijk, zo werkt dat dan. Dus uh, Willem de Waard. Het probleem is opgelost. Goed, uh, daarvoor hoorde je middenweg met vrijheid. Uh, we gaan uh, eventjes uh, nog wat uh, dingen laten horen. Bijvoorbeeld van een band, Wilson A. Die band die komt uh, trouwens uit Haarlem. Maken eigenlijk een beetje een soortgelijke muziek als Black Operator... die je eerder hebt uh, gehoord in deze uitzending. En ook zij komen met uh, nieuw materiaal. Maar we doen het nu even nog met uh, die oude single die ze ervoor hebben uitgebracht. Dat nummer dat heet Talk About Running. When I talk about running A dead rabbit's on the road that I uh, did not see uh, coming And that's what I talk about When I talk about running Stress is a drug that I love I won't give it away for free buy the jacket buy the shoes that are very very very very very expensive let the nice lady in the store measure your ankles to make sure you have a good technique and you should eat less drink more alcohol you should listen to my radio show where i talk about running you should sell your fucking car to me and you should take cold showers to figure it out depression isn't real figure Unlock your true potential and figure it out. And that's what I talk about. face of a winner, it isn't a deal breaker, if I'm rude to the waitress, cause this is the face of a winner, and let me I buy you a liquid to dinner, let me I buy you a liquid to dinner, let me I buy you a liquid to dinner, cause this is the face of a winner, and that's what I talk about, and when I talk about running, I get around. Nothing's coming, and that's what I talk about. When I talk about running, stress the drug that I love. I won't just wait for. Dat was Demi Lotus met haar eerdere single, die ze al eerder had uitgebracht, OCD. Maar we hebben er ook aan de telefoon, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, jij maakt net als Esme Gabeler van uh, Panda Waren ook deel uit van die popronde die door Nederland heen uh, draaft. En jij bent ook uh, druk bezig met, uh, met een aantal optredens. Toch? Ja, klopt. Zeker. Ja. Ja. Ja, um, hoe bevalt dat met een complete band uh, op pad uh, te mogen? Nou, met een complete bent pot, dat is een, een droom sowieso. Dat is het allerleukste wat er is voor mij. Dus uh, ja, alleen maar leuk dat we nu uh, zoveel showtjes kunnen doen. Ja, uh, maak jij ook uh, deel uit uh, van de popronde die komend weekend in Rotterdam gaat plaatsvinden? Zeker, aanstaande zaterdag. Ja, dus, uh, dus daar uh, vinden, je, vinden we je dan ook. Uh, waar, waar speel je dan? Uh, even voor de mensen die nu toevallig zitten te luisteren. Ferry, Gay bar Ferry. Dus het gaat hartstikke leuk worden. De dag gaat eraf, dus kom vooral lang. Ja, um, <laughs> dat is, dat is ook, wel een, ook wel een heel mooi bruggetje. Want uh, ja, ik, ik vond dat uh, wel leuk. Toen ik uh, in Haarlem rondliep... en toen heb ik je even gesproken... Uh, ja. Want voordat jij in de Flapkan uh, optrad, uh, was daar Cloud Cuckoo. Maar jullie hebben toch een beetje ook een gemeenschappelijke iets. Van je mag zijn wie je wil zijn. En dan komt dat verhaal waar jij komende uh, ja, bij de popronde Rotterdam. Dat heeft daar ook uh, uh, uh, toch wel mee te maken, vind ik eerlijk gezegd. Absoluut. Ja. ja. Wat, uh, wat, wat vind je daar zo belangrijk aan in, in deze uh, huidige maatschappij? Dat je jezelf kunt zijn, bedoel je? Ja, ook. ook. <laughs> Nou, ik denk dat dat toch wel de ultieme vorm van vrijheid is. Ik uh, bedoel, we zijn allemaal nou ja, in verschillende maten op de hoogte van, uh, van wat er aan de gang is in de wereld. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat, je, hè, dat ik via mijn muziek en ook in dit land zo erg mezelf kan en mag zijn, dat is, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En wat ik gewoon heel belangrijk vind en ook in een koester en hopelijk anderen mee ook kan inspireren om dat ook... Ja. ...te durven zijn. Ja, uh, want uh, maatschappelijk betrokken... ...dat heb ik uh, inmiddels nu wel... ...een beetje begrepen van jou... ...dat je behoorlijk uh, maatschappelijk betrokken bent... Uh, in, ...is het niet in eigen land... ...dan is het ook in de wereld. Ja... Ja, absoluut. Het gaat me ook echt aan het hart. Ik probeer... Uh, ik vind het belangrijk om er inderdaad ook van, uh, van de belangrijkste dingen op de hoogte te zijn. Maar ik ben ook wel heel erg van mijn eigen energie en mentale gezondheid beschermen. En ik denk ook dat dat iets is wat heel veel mensen vaak vergeten in de chaos. Hè? Van, ja. uh, ik zie ook heel veel boze berichten voorbij komen van... Hé, hey, waarom heeft die artiest daar niks over gedeeld? En dan denk ik van... hé. Hey, ja, misschien zit diegene wel helemaal niet goed in zijn vel, weet je wel, ja. uh, weet jij veel. Ja, ja want uh, ik, ik, ik heb een paar weken geleden, toen zat je ook bij je collega Willem de Waard, zat je weer in de uitzending. Uh, en toen oh. vertelde ja ik, ik zit al van toen ook bij hem uh, te luisteren, uh, en toen vertelde hij toch ook best wel een uh, verhaal wat, uh, wat mij toch wel een beetje, uh, ja, aangrepen als het ware. Want ja, zelf uh, deel je ook met, uh, met dit soort uh, kwesties. Ja, absoluut. Ja, ja. Um, want uh, laat je dat ook in jouw songs doorklinken, in dat, in dat opzicht? En dat je daarmee een ander probeert te, te helpen? Ja, zeker. Ik, ik probeer zelf eigenlijk zo open mogelijk te zijn... over dingen die ik heb meegemaakt, of dingen die ik heel lastig vind. Op vlak van mentale gezondheid, maar ook mijn pestverleden. Want ik ben heel veel gepest in het verleden. Mm. En um, ik probeer daar eigenlijk zo open mogelijk over te zijn in de hoop dat... He, ik andere inspireer om daar ook open over te durven zijn. Hmm. En hopelijk ook het taboe een beetje door te breken over mentale gezondheid. Want er heerst wel echt nog steeds heel erg een taboe op mentale gezondheid en daarover spreken. Ja, ja. ja um, want uh, hoe belangrijk is dat dat mensen daarover uh, kunnen praten? Nou ja, even belangrijk als dat jij je been breekt en het gips in moet. En een heel revalidatieproces bij wijze van spreken ingaat. Uh, ja, dat is alleen zichtbaar. En, en mentale klachten zijn vaak niet zichtbaar. Maar die zijn desondanks gewoon even belangrijk. Ja, je hebt ook maar één... you, you got one, one set of brains, weet je wel. Je ja, hebt maar één lijf, je ja, hebt maar één leven hier op aarde. Dus ja. het is ontzettend belangrijk dat jij gewoon goed in je vel zit. En goed in je kop zit. Ja, uh, komt dat... Uh, nou ja, je treedt nu veel op. Uh, haal je daar dus uh, natuurlijk ook voor jezelf uh, goede en positieve energie uit? Ja, absoluut. Ja, wat ik aan het begin al zei, optreden is voor mij echt, naast het schrijven van muziek, is optreden echt hetgeen wat ik het allerliefste doe. Echt, zet me op het podium en ik vergeet echt alles om me heen. <laughs> dus uh, ja, daar word ik echt heel blij van. Dus uh, uh, ja, nee, dat is te gek. Um, het, het maakt dan ook niet uit wat voor een podium het is, ook al is het in de flapkam waar, waar ik je even gezien heb en dat je daar ook hebt staan spelen. Kijk, het is natuurlijk te gek als je in uh, de kuip voor 50k-man staat te spelen uiteraard. Mm. Maar uh, elke show en elke locatie heeft zijn charme. En ik vind elke show ook gewoon even belangrijk. Want elke luisteraar is er voor mij één. Mm. Uh, nou ben je ook uh, bezig. Hè? Want uh, OCD uh, was uh, al een eerdere single. Um, en nu uh, komt er alweer een single aan. Tenminste, die single heb je al uitgebracht. Uh, maar komt er nog meer aan van jouw kant? Uh, nou, afgelopen vrijdag is de laatste single van dit jaar geweest, uh -huh. maar er komt zeer zeker weten nog meer aan. Ik ben bezig met een album, Aha. dat ben ik aan het schrijven, en uh, die staat op de planning voor uh, nou ja, najaar 2024 ergens. Uh -huh. um, maar ja, zoals ik tegen iedereen altijd zeg, ik wil absoluut geen concessies doen aan, uh, aan mijn eindproduct. En vooralsnog ben ik een independent artiest. Ja. Dus uh, ik vind het belangrijk dat ik eerst compleet achter het product sta. En als, en als dat allemaal staat, dan uh, laat ik het met alle liefde aan iedereen horen. Ja. Uh, independent artiest, dat zijn er heel veel in dit land. Um... Ik denk dan wel eens van, ja, uh, um, hoe, hoe uh, ziet jouw dag er uh, dan een beetje uit? Want kijk, heb je dan ook nog tijd voor muziek, als je ook nog administratie, het, het noodzakelijke kwaad, of bijvoorbeeld dan ook je eigen PR moet regelen? Want daar uh, gaat best, naar mijn idee, best wel tijd in zitten, denk ik zo. Ja, klopt. Nou, het voelt wel een klein beetje alsof ik zeg maar vijf, uh, vijf jobs tegelijkertijd aan het doen ben. Wat af en toe natuurlijk echt ontzettend vermoeiend is. Maar um, ik heb zeker nog tijd om muziek te maken. En als ik merk dat, het, dat er weer een disbalans is, dan neem ik even een stapje terug. En dan hè, even met de helikopterview van: oké, okay, dat gaan we weer even anders doen. Of daar gaan we even meer aandacht aan besteden. Dus ik, ben daar wel, ik ga er wel heel bewust mee om uh, met die tijdsindeling. Ja. Yeah. Um... Je, je, je staat wel uh, behoorlijk in de belangstelling. Want ik uh, bedoel, het, uh, de muziek van jou die is al behoorlijk uh, ver opgepikt. Ik uh, lees toch ook dat uh, landelijke uh, media- of muziekplatform -muziek hier muziek al uh, op de radar hebben staan. Merk je dat ook? Um, nou, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Want voor mijn gevoel uh, mag dat veel meer. en. Uh, ja. Um, ik ben, ik ben voor alles, voor alle support altijd onwijs dankbaar en super blij. Ja. Maar uh, ja, in, voor mijn gevoel kan dat nog wel echt uh, veel meer. Ja. Ik heb soms zelfs een beetje het gevoel van: oh, Nederland is een beetje aan het slapen met, uh, met de muziekstijl die ik aan het maken ben. Dus ik kijk niet goed uh, in dat opzicht. Maar goed, ik bedoel, uh, ja, uh, ik, uh, altijd een bijdrage leveren in dat opzicht. Ja. ja, want uh, ik, ik, ik, ik zie dat... Uh, ik, zag, uh, ik zit even te googlen en dan zie ik links en rechts nog uh, iets met 3FM staan, maar uh, is dat alweer een tijdje terug dat uh, dat, dat gebeurd is? Ja, klopt. Ja, een van mijn vorige singles, die, uh, die is ja, best wel wat gedraaid door Flores ja. uh, Silence Me The Death was dat. Ja, die was uh, DJ favorite. Dus dat was echt heel erg tof dat daar ook uh, wat meer support voor was. En... Uh, ja, het komt wel. En ik ben natuurlijk wel ook in Londen gedraaid. Ja. Uh, OCD, die jij net ook hebt gedraaid, ja. is uh, afgelopen maand in, uh, op BBC One gedraaid. Ja. Nou, dat was natuurlijk echt een mijlpaal. Ja. Um, daar kom je ook niet zomaar op, omdat BBC Introducing eigenlijk voor artiesten uit de UK is. Ja. Um, dus ja, heb ik toch een beetje uh, het systeem weten te kraken daar? Dat was natuurlijk <tiedacht> gek. <laughs> ja, nou, je bent niet de enige Nederlands die dat uh, gelukt is. Er is er nog eentje geweest uh, hier uit de buurt die dat ook uh, voor elkaar heeft gegeven. Maar ik moet erbij zeggen, die woont ook uh, in Londen. Maar het is er van oorsprong een Nederlandse. Ja, precies. Dus ja, dus, dus ja dan... dan ja, dus, dus je hebt het... Nou, dat is dus al een aardige... Ja, dat is een mooi verhaal in, die, in dat opzicht. Maar goed. Ja, toch? ja uh, maar Engeland is denk ik ook wel het land... wat ook een beetje dit soort uh, muziek... met, met uh, mooie ravelrandjes zeg ik dan altijd maar... Uh, kunnen, kunnen gebruiken in dat opzicht. Dus dat past in mijn ogen... Prima bij die Britse cultuur. Maar goed, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, even over die single die je hebt uitgebracht. So excited. Waar gaat die over? Uh, nou, het gaat eigenlijk over de dag waar ik me van kind af of aan uh, enorm op verheugde. Namelijk mijn biologische vader ontmoette. Ja. En uh, nou, dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Hij is uh, inmiddels ook uh, uh, overleden. Dus het kan ook niet meer. Ja. Maar um, ja, ik wilde dat altijd heel graag. Want uh, uh, hij heeft mij zeg maar niet erkend als kind. En ja, dat doet natuurlijk best wel wat met je. Hè? Je ja. vraagt je af van, oh, maar wie ben ik dan? En uh, ja, je zit gewoon met heel veel vragen. En ik dacht, nou, als ik hem ooit ontmoet, dan, dan zijn al die vragen beantwoord. En dan is die leegte in mij gevuld. Maar uiteindelijk, uh, ja, het is er niet van uh, gekomen. En ik heb eigenlijk een, ja, voor mezelf uh, afsluiting gevonden. En uh, het schrijven van dit nummer heeft daar zeer zeker bij geholpen. Ja, een soort uh, opluchting. Als ik het, uh, ja. zo, het is, uh, zo hoor van jou. Ja, absoluut. Yeah. En dan gaan we hem ook uh, laten horen. Hier is uh, Demi Lotus met uh, haar laatste verschenen single, So Excited. I was so excited for the day that never came. And though you broke my heart, you're just a stranger anyway. It's funny how life can change. I wanna see you again. So excited, so excited. Uitruchtig Noord-Hollandse band. Ze komen uit Den Illup. En dat ligt, nou laten we zeggen, schuin boven Amsterdam. Maken ze ook weer muziek. En ze gaan op 7 december, schrijf het even op... gaan ze een EP-release show houden in Podium Victoria in Alkmaar. Daar zullen ze dat doen. En de band heet Juridice. En het nummer dat heet The Gift. Trouwens, euh, mocht je ze in Alkmaar niet willen zien... dan heb je drie weken later nog een keer... of het zeg ik twee weken later nog een keer de kans dan kun je ze treffen in C-punt in Hofdorp. Want daar uh, maken ze een onderdeel van Pact Plus uit. Dus dan weet je ongeveer waar ze spelen. Uh, daarvoor hoorde je Demi Lotus met So Excited. Nu is het tijd voor Fiona Jane Pop. Zij komt uit Groningen. I don't like you. Of beter gezegd, het nummer daarvan is Helicopter View. Want het is een EP. Ja Marcus, want uh, daar uh, had jij uh, een paar weken geleden had jij er nog iets over uh, verteld over deze band. Uh, want het uh, deed jou ergens aan denken. Ja, uh, dat uh, de, was niet deze track. Volgens mij had je er een andere track op staan. Ja, dus ja. Van Ivy Fox en ik dacht, dit lijkt net Paramore. Ja, dat was het dus. Uh, maar uh, er staat er nog meer uh, net gelijkenis in. Want we kunnen even een bruggetje slaan naar uh, eerder in dit uh, programma. Met uh, Solar Cycles, met uh, folk metal. Ja, toen had ik het idee. Je hebt Nightwish opgezet. Ja. ja, dat, uh, dat haalde we. Uh, Je liet ook nog iets horen uh, van Nightwish. Je hebt nog wel even gang. mijn uh, Spotify erbij. Want ja. Uh, ja, dat, dat is wel een beetje de muziek die ik vroeger altijd luisterde. <gijt> is het zo? Zowel zo, Paramore als Nightwish. Ja. Uh, en nou haal jij dit en, een beetje zo om te voorstellen. Uh, ja, maar goed. Ik ben fan. Uh, ja, jij bent fan? Ja, daar ben ik wel fan van. Je mag wel weer terugkeren deze muziek. Nou ja, goed. Marcel van Kuik heeft Solo Cycles nog in zijn uitzendingen gehad. Ja. Ja, dat doet hij goed. ja Play it loud. Uh, elke maandagavond na onze herhaling van 6 tot 9... Uh, doen wij de herhaling. En dan zit hij van 9 tot 11 met uh, Play it loud. Dus, uh, dus uh, komen ze hier nog een beetje live spelen? of Ja, ik weet niet of, of, of, of, we, <lacht> of we Of moeten we dan nou, in de studio toch weer opbouwen? <lacht> nou, dat lijkt me wel. Want er was trouwens een andere band... die, die vroeg ook uh, zich af of wij uh, hier... Uh, dat is de uh, band Days of Swae. Ik zal je die link wel even sturen. Ze waren aan het, uh, uh, een uh, oefenruimte aan het doen... Maar ik zat al nee te schudden en ik weet niet of, of, of jij de, dat ook de, gaat doen. De akoestische setting is daar niet gehaald. Uh, volgens mij gaan ze, gaat ze überhaupt niet akoestisch spelen. <laughs> dus het wordt net zoiets als Stranger in Paradise, die we hier uh, in juli, uh, geloof ik, een keer hadden. Ja, die, die inderdaad, waar de gitaarversterker naar ging en ik denk. Oh, hij staat nog op het standje voor het podium. <laughs> en vervolgens gaat hij nog harder. Ja, zoiets. Um, goed, uh, nou ja, we zijn uh, weer zo langzamerhand aan het einde van de uitzending. Dus kijken of we het nog kunnen eigenlijk. Uh, zoiets iets uh, van, nou ja... Tot, tot volgende, volgende week. week. <laughs> nou, het gaat niet en helemaal Bart, man, roester. Uh, het is een beetje roestig gaan het worden. Dus uh, uh, uh, eigenlijk zeggen we dan inkoor. Tot, tot volgende, volgende week. week. Nou, dat klinkt iets beter. Ja, dit dit, gaat, nog een keer ja, dit maar... gaat nog wel een keer uh, gebeuren. Uh, we sluiten af met uh, de heer PA een Bond. Uh, toch wel een vaste uh, stamgasten. En het nummer dat heet My Old Man. En uh, het is uh, wat we net al uh, zeiden. Volgende week weer een aflevering. En dan is het een reguliere uitzending ook weer.